Patrice Straatman met het NOS Journaal. Basisschooldirecteuren zijn blij met het aangepaste OMT-advies... over snottenbellen op school. Ze hadden zelf gevraagd om duidelijkheid erover. In het advies staat dat basisschoolleerlingen met een neusverkoudheid... moeten thuisblijven met het dringende advies zich te laten testen. Voor hen geldt nu hetzelfde testbeleid dus als voor oudere leeftijdsgroepen. Sommige scholen hadden zelf al bepaald... dat kinderen met een snotneus niet meer welkom zijn. Anderen moeten dit weekend hun beleid nog bijstellen... en ouders opnieuw informeren daarover. Directeur Elbus van regionale omroep L1 heeft het door hemzelf voorgestelde privacyreglement weer ingetrokken. Daarin stond dat er verborgen camera's konden worden opgehangen op de redactie en dat hij bij zwaarwegende redenen vertrouwelijke mails zou kunnen bekijken. Elbus werd in september benoemd en het personeel van de Limburgse omroep heeft geen vertrouwen meer in hem. Fabrikant Kovelt roept uit voorzorg flessen dik sap terug omdat er bij het opendraaien van de dop glasschilvers in terecht kunnen komen. Het gaat om glazen flessen van een halve liter met fruitsap. Door een productiefout kan het glas aan de bovenrand gaan schilveren. Techbedrijf Uber ontwijkt in Nederland nog steeds belasting... zegt het journalistieke platform Follow the Money. Het gebeurt ook na de invoering van een nieuwe Nederlandse wet in 2019... die juist is bedoeld om belastingontwijking door multinationals te voorkomen. Uber heeft toen in Amsterdam een nieuwe holding opgericht. Door zichzelf een le lening te geven vanuit een ander Uberbedrijf in Singapore... wordt de winst in Nederland gedrukt... waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. Dat is niet verboden, maar het moet wel aan de regels voldoen. Follow the Money vraagt zich af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 En goedemorgen, Zandvoort heet vanaf nu Goedemiddag Zandvoort. Het is 12 uur geweest en we gaan beginnen aan het tweede uur... waarvan u al weet wat er gaat komen. Wij gaan eerst praten met Roy Dommen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag Ben. Uh, bekend columnist van de Zandvoortse krant. Uh, je woont midden in het dorp en je staat ook midden in het dorp, hè? Uh, ja, nou, ik zit nu wel uh, gewoon lekker op mijn begon naar buiten te kijken, binnen de Dorp. Maar uh, <laughs> ja, ik uh, probeer in ieder geval met alles en iedereen verbonden te zijn. Ja, en uh, dat, dat blijkt ook wel een beetje uit je columns, die uh, toch op het ogenblik grotendeels uh, bestaan uit een vertaling van het kluchttheater. <laughs> uh, vind je het ook een klucht? Nou, kijk, sommige mensen die, uh, vatten mijn columns soms ook te serieus op. Ik probeer op een, uh, ja, zal ik zeggen, een ironische en wat sarcastische wijze uh, dingen aan de orde te stellen. Uh, en soms wat aan te scherpen. Om eventjes een, een vinger op een pijnlijke plek te leggen, soms. Of uh, soms ook om een leuk compliment te maken. Uh, en ook te zorgen dat mensen zich niet overdreven serieus nemen. Hè? We hebben hier een gemeenteraad waar iedereen denkt van: Oh jee, dat is het meest belangrijke. En iedereen vindt zichzelf daar of soms. Of niet iedereen, maar veel mensen vinden zichzelf. Zelf daar ontzettend belangrijk in. Maar we zijn een dorpje van 6.500 uh, zes, zes huisjes. Uh, en dan denk ik, ja, dan moeten we gewoon zorgen dat we de boel oppakken met die paar problemen die we hebben. In plaats van alleen maar politiek te zitten spelen. Maar ik, ik proef toch vaak de duw naar het oppakken van problemen in, in de column en uh, van waarom wordt het weer niet opgelost? Ja, dat zit in mijn aard. Hè. Ik ben er van uh, huis uit uh, uh, een, een, een interim manager en een uh, problem solver. Ik ben gespecialiseerd in HR, de, de, de menselijke kant van bedrijven en organisaties. Dus ik, ik ben iemand van, ik word ingehuurd om een probleem op te pakken hè, en daarna weer weg te gaan. Dus dat is mijn, uh, mijn insteek. Is het, is het uh, uh, dat is wel vaker uh, geroepen natuurlijk, uh, zou Zandvoort een paar managers moeten hebben in plaats van een uh, gemeenteraad? Ja, uh, <laughs> op zich zou dat misschien uh, zou dat goed zijn. Uh, uh, uh, die managers moeten natuurlijk nog wel steeds uh, democratisch gecontroleerd worden uh, mm -hmm. door de bevolking. Dat is dan wel een belangrijk punt. En de moeilijke. En moeilijker, maar ik denk dat er zo'n kleine plaats is als dit. Je merkt dat de gemeenteraad op detailpunten zich met allerlei dingen gaat bemoeien. In plaats van te zeggen van goh, eens in de maand komen we bij elkaar en gaan we dingen op hoofdpunten beoordelen. Maar dan uh, struikelen we over uh, een paar honderd meter weg uh, of iets dergelijks. Of, uh, <laughs> ja, bekend voorbeeld. Een paar, een paar duizend euro uh, partijen uh, Donaties en dan wordt dat weer een uh, groot probleempunt. Die ja, moet je niet overdrijven. Maak een aantekening, ben even boos op elkaar. En laat de hoofdlijnen de hoofdlijnen. En consulteer je daarop. En laat die kleine dingetjes dan nou gewoon lekker operationeel bij anderen zitten. Ja, en be bemoei je met het beleid verder. Goed, ja. dat was uh, deel 1 van, uh, van Roy Dongen. Columnist in de Zandvoortse kranten. Uh, je maakte deze week nog excuus. Heb je het zo druk met je andere werk dat je vorige week geen column kon schrijven? Ja, um, ik heb een, uh, een klant in, uh, in Assen. Zoals ik al zei, ik ben in het dagelijks leven. Sommige mensen denken dat ik alleen maar lesgeef. Maar ik, dat doe ik maar twee dagen in de week. En daarnaast doe ik een stukje projectmanagement. Lesgeven is uh, ROC uh, Hoofddorp, hè? Ja, uh, MBO College Airport. Mm -hmm. Daar geef ik uh, uh, zelf les bij Travel and Hospitality. Dus alles wat te maken heeft met uh, reizen en gastvrijheid. Nou, dan woon ik natuurlijk in Zandvoort in een inspirerende omgeving. Ja. Uh, en daarnaast doe ik op die school ook een stukje projectmanagement... Uh, en ondersteun ik daar de studentenparticipatie... En daarna ben ik uh, als mijn eigen bedrijf uh, Ganymede Consultancy uh, uh, adviseur op het gebied van HR-organisatie. en Mensen besteden soms uh, het hele HR-beleid uit, dus het aannemen van mensen, het recruteren, het, uh, het selecteren, de ontslagzaken, uh, de beoordelings- en functioneringsgesprekken, uh, soms zelfs de salarisadministratie, de contracten, al dat soort dingen die uh, doe ik erbij. En mijn klant in, uh, in Assen die is op een bewonderlijke wijze door de coronacrisis heen gekomen, want die hebben het drukker. Dan zij ooit gehad hebben op dit moment. Ja, wat, doe, meen wat, meen doet die, wat doet die klant dan? Uh, dat bedrijf is gespecialiseerd in het afhandelen van uh, containers uit China. En dat gaat gewoon door, allemaal. De, de, de, de sterker nog, uh, dat stopte toen uh, in China in de coronacrisis uh, kwam. Toen hadden we nul omzet daar en moesten we dus gebruik maken van de nauwe regeling zoals die wel bekend is, om de salaris te kunnen mm -hmm. betalen. Uh, maar inmiddels, uh, de nou drie, de derde fase hebben we gewoon <coughs> afgewezen, overgeslagen. Uh, want we draaien uh, meer omzet dan wij uh, in de hele historie van het bedrijf gedaan hebben. Dat is dus dan weer, uh, ja, is, neem aan dat dan allemaal uh, internetkopen zijn. Ja, er zijn, zijn heel veel internet uh, uh, aankopen, mensen die bij mol.com bestellen of ja, ja. eBay en dat soort zaken. Maar je merkt ook gewoon dat toch al een stukje uh, Nederlandse industrie uh, ook uh, uh, begint aan te trekken. Dus die hebben ook weer allerlei uh, spullen nodig. En die, die bestellen dat, komt bij u terecht en dan wordt dat verscheept en, uh, en, en verladen naar uh, klanten in, in Nederland? Ja, eigenlijk is het zo dat de, de Chinese bedrijven zijn onze klanten. Dus die, uh, die zeggen oké, okay, we hebben in Nederland zoveel orders. Of in Europa zoveel orders, want het gaat niet alleen naar Nederland. Uh, en dan komen die uh, hier aan, uh, brengen container meestal. Een container in uh, Rotterdam of in Antwerpen. Enkele keer vluchtladingen vluchtlading als er dure spullen zijn op, uh, op Schiphol. Of soms per trein, dan komen ze aan in, uh, in Tilburg. En dan, gaan, uh, dan doen wij de afhandeling met de douane. En zorgen dat die containers op transport gaan naar Duitsland... Uh, België, Spanje, uh, en Nederland natuurlijk. Naar de klant. En naar de klant, ja. ja. En nou, dat is, uh, dat is een, ook weer een onderdeel wat uh, Roy uh, Dongen doet. Een, een verder onderdeel is waar uh, ook heel wat tijd in zit, is de, de stichting LHBTIANZ. Daar ben jij voorzitter van. Um, ja. Wat doet die stichting? Uh, nou, de, de stichting uh, uh, zoals, die houdt zich bezig met de positie van LHBTI aan zee. Uh, dat is de, de, de lange term voor wat we vroeger zouden zeggen... ...alles wat met gay of queer te maken had. Um, en te zorgen dat die mensen zichzelf kunnen zijn. Uh, dat die uh, ook andere mensen hebben om zich mee te kunnen verbinden... ...om over hun gevoelens en uh, emoties te praten bijvoorbeeld. Soms tegen eenzaamheid uh, dingen te organiseren, omdat veel oudere LHBT geen kinderen hebben uh, en als ze dan bijvoorbeeld geen partner hebben, en helemaal alleen zijn. Uh, maar de stichting organiseert daarnaast ook gewoon gezellig maandelijkse borrels, uh, behalve in coronatijd uiteraard, en uh, de uh, Pride at the Beach. En die, uh, de, de LHBT gemeenschap in Zandvoort, we hebben 17.000 inwoners. Hoe, hoe vertaalt zich dat? Is dat zoveel procent of heb je daar een getal van ongeveer? Ja, dus de schatting is, is altijd dat het tussen de vijf en de tien procent is. Dus als je uitgaat van uh, acht van, uh, procent, dan zou je in Zandvoort zo'n kleine twaalfhonderd LHBTI moeten hebben. Nou, er zijn er natuurlijk een heleboel bij die nog zo jong zijn dat ze dat nog helemaal niet weten welke seksualiteit ze ja. hebben. Uh, maar dan zou je in volwassenen zou je toch al gauw tussen zo'n achthonderd LHBTI moeten uh, hebben in Zandvoort. Ja, nou, uh, had vroeger, vroeger had Zandvoort een, een levendig uh, kroeg en, en zelfs een strandtent die uh, werd gebruikt door LHBTI, maar eigenlijk is dat helemaal weg. Ja, ja er waren uh, kroegen en en, ja. en en verschillende strandtenten zelfs. Uh, ik ben ook alweer wat ouder, dus ik herinner me nog heel veel verschillende strandtenten, maar <laughs> ik mezelf kon zijn in Zandvoort en woorden waar ik woonde, had je helemaal niks. Nee. Maar in Zandvoort was het een soort mini-paradijs, uh, ja ja Hoe komt dat dat dat weg is? Is daar geen behoefte denk, meer aan? Ik denk dat het twee redenen heeft. Uh, uh, zoals ik al zei, toen ik zelf jong was en in Woerden woonde... en je was een jaar of 18 en je wilde dus gezellig daten... dan kon je natuurlijk niet ergens terecht. En dan ging je lekker naar Zandvoort op het strand liggen... En dan uh, had je kans dat je op het stand iemand gezellig tegenkwam. Of je ging uh, in, naar een bar of een kroeg en dan kon je daar iemand uh, tegenkomen en leren kennen. Yeah. En tegenwoordig weet iedereen wel uh, voor uh, Grindr, dat is dan uh, zeg maar voor gays, maar dat is een soort Tinder. Je kan natuurlijk heel veel online uh, daten, dus dan kun je ook gewoon afspreken in een gewone café of kroeg. Uh, en, en met elkaar uh, zonder dat je... Uh, om elkaar niet meer te zoeken en bij elkaar te komen. Dus nee. dat is denk ik een van de redenen. Het is Niet alleen in Zandvoort minder, maar het is ook in Amsterdam en in alle andere steden in het westen is, is het aantal uh, uh, gelegenheden afgenomen. Mm -hmm. hey, de Stichting LHB uh, is ook uitvoerder of uh, initiator en uitvoerder van uh, de pride. Uh, een stukje pride wat uh, pride the beach, wat een paar, sinds een paar jaar ook in Zandvoort uh, te vinden is. Nu is die afgelopen zomer niet doorgegaan, omdat uh, nou, bekende redenen. En uh, er is een winterpride uh, georganiseerd. Ja. Hoe was die? Ja, uh, de Winterpark was uh, heel bijzonder natuurlijk. Omdat het nog, uh, we hadden gehoopt dat in de Winterpark meer zou kunnen dan tijdens de beperkte zomerpark die we hadden. Uh, maar het was eigenlijk nog veel beperkter. Dus dat was heel erg jammer. Uh, wat wel heel leuk was, is bijvoorbeeld dat alle exposities, uh, van de exposities die uh, André uh, Donkers, ons bestuurstit, samen met René Zeidenveld heeft georganiseerd. Uh, en het museum, met uh, het HDMZ-museum, het Zandvoortse museum. Uh, het poppenmuseum in de Zeestraten, het poppenmuseum aan de Boulevard... dat al die kunst in de etalage is komen te hangen... dat je een kunstroute kan lopen, dan hoef je mm -hmm. niet naar binnen. Uh, waardoor er waarschijnlijk wel veel meer mensen uh, een stukje van de exposities gezien hebben... dan uh, in normaal gesproken het geval geweest zou zijn. Dus dat is dan wel weer een leuk iets. We uh, hebben heel veel bedankjes gekregen van artiesten... voor de online streaming party die we gedaan hebben... Uh, het was voor ons ook allemaal een uitprobeersel. Ja. Maar ik denk dat het, uh, dat het heel leerzaam geweest is. Uh, en ja, dat, we daar, dat we dat kunnen gebruiken om toe te voegen aan een gewone Pride... op het moment dat je weer uh, wel bij elkaar kan komen. Ja, is over uh, gewone Pride. Dat, uh, uh, de eerste weekend van, uh, van augustus. En uh, daarvoor uh, maandag, dinsdag, woensdag uh, is Pride at the Beach... Eén, uh, ja. je kijkt er uitstekend naar uit... maar geef je het ook een kans dit jaar? Ja, we geven het wel een kans. Uh, kijk, we hebben al gezegd... Uh, in, uh, in, een van de, in de interviews hebben we ook aangegeven... we gaan laten ons niet in de kast jagen. En ik hoop dat in de kast jagen? Mensen... <laughs> ja, <laughs> weet je, we willen wel zichtbaar blijven. En ja, ik dan moet je dat weer uit. Ja, dan moet je eruit. uit, dus dat is helemaal niet de bedoeling. En we willen dus zichtbaar blijven. En ik denk dat eigenlijk wat voor iedereen geldt, dat je uh, probeert gewoon iets te doen. Op het moment dat er beperkingen zijn, dan probeer je je programma aan te passen. Maar anders dan uh, ga je thuis uh, naar de grauwe lucht zitten kijken en je, en je depressief zitten voelen. Dat is volgens mij zeker niet de bedoeling. Dus ik denk dat je vooral door moet gaan met wat er is... Uh, een goede hoop hebben. Ik ben er niet van overtuigd dat het helemaal hetzelfde kan zijn als vorig jaar. Want het inentingprogramma gaat niet zo snel geloof ik op dit moment. Nee. Maar uh, we zullen er zeker uh, iets van gaan maken. En zelfs vorig jaar toen we een Zomer Pride op beperkte schaal hadden. Uh, was het toch ook heel erg geslaagd en heel erg gezellig uh, uh, voor heel veel mensen. En we hebben toch wel heel veel mensen weer bereikt. Ja, dat is sowieso. Er was een, een kleine mini-optocht die toch wel uh, wat mensen trok. En op het Raadhuisplein wat, uh, wat toch wat ruimte had. Mensen bleven redelijk bij elkaar weg. Maar het zijn ja. toch dingen waar je rekening mee moet houden, uh, komende pride. Want wat je zegt, de inentingen, uh, daar, daar ben je van afhankelijk. Ja. ja, ik denk wel, dat ik hoop dat, ik wel dat het grootste deel van de mensen tegen die tijd ingeënt kan zijn. En dan kun je natuurlijk ook gewoon tegen mensen zeggen, kom alleen maar als je ingeënt bent. Ja. En als je niet ingeënt bent, dan is het jij het risico uh, uh, ja. wat je neemt, wat mij betreft dan. Ja. Maar ik vind wel dat je moet zorgen dat in de mensen de gelegenheid hebben om te komen. Maar we hebben wel dingen geleerd, dus we kunnen natuurlijk wel ook zorgen dat als we nu een nieuwe Pride organiseren, uh, dat we dat dan gewoon uh, heel veel van de events ook streamen, dat mensen in Duitsland, maar ook in Dordrecht... of uh, die bang zijn dat er iets gebeurt... toch live mee kunnen genieten van alles wat, uh, wat er speelt. Ja, dat is dan weer een aanvulling op uh, Pride at the Beach. Ja, nou, dan... leert men... Ja, uh, we weten nu een beetje wie uh, Roy is en wat hij doet. En uh, we hopen Roy in ieder geval... Uh, nou, iedereen kan weer naar Roy luisteren uh, bij ZFM... want hij is ook presentator... En we spreken, Roy, uh, hopelijk binnenkort weer. als de praat uh, opgezet wordt. Dankjewel voor de. Uh, <laughs> ja. ja, natuurlijk. Je gaat ons zeker weer horen. Uh, uh, we, uh, we gaan natuurlijk flink uh, aan de slag. We zijn al flink aan de slag. En we zijn natuurlijk ook als stichting bij uh, INC bezig. met de meer inhoudelijke. kant van de. Uh, de borgen van het hele. LHBTI-beleid in, uh, in Zandvoort. Met de wethouder Raymond de Haafden. en Manon Thijssen. Uh, van de gemeente zijn we druk bezig. om te zorgen dat er. Structureel beleid op het punt komt. En uh, we zijn heel benieuwd hoe dat uh, zich ontwikkelt komend jaar. Oké, okay, dus niet, niet alleen Pride at de beach, maar er wordt ook uh, echt voor de hele gemeenschap wat gedaan. Ja, voorlichting voor kinderen, bijeenkomsten voor, voor ouderen en uh, eenzame mensen, voor mensen die minder valide zijn, met huizen de duinen willen of wat opzetten zodra het weer toegestaan is. Dus er zijn allerlei verschillende dingen waar we mee bezig zijn. Oké, okay, Roy, nou dan uh, zijn we weer een beetje op de hoogte van wat, wat jij doet en wat jij gaat doen. Uh, wij spreken elkaar binnenkort weer en ik wens jou een prettig weekend. Dankjewel en ik wens jullie een goede uitzending. Dankjewel. Dag. weer uh, aan de lijn te komen met Martijn Hendricks. Uh, daar is Thomas natuurlijk druk mee bezig. Dus uh, Martijn, mocht je het horen, neem de telefoon op en uh, bel ons anders even op als het niet lukt met deze telefoon. Nog steeds niks, Thomas. Nou, gooi er dan maar muziek in. Hendricks, ik hoop dat je uh, dit hoort, want wij hebben waarschijnlijk een verkeerd telefoonnummer van jou gekregen. Dus uh, uh, als het kan, bel ons even op naar de studio. Heb je het nummer, Thomas? Nou, dat blijft, uh, blijft een beetje stil. Martijn, misschien dat je uh, kan kijken. Wij gaan ook even zoeken en dan hoor je dat van ons. Voor Martijn, mocht je dit nog steeds horen, zou je dan even willen bellen 573 1969. En we spreken je zo. Het heeft even geduurd, maar uh, we hadden een verkeerd nummer uh, hier staan. En nu praten wij met Martijn Hendricks. Martijn, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ben. Dat heeft, had je ons wel uh, gehoord? Nee, niet. Nee, ik was <laughs> met andere dingen bezig. Maar ik uh, werd net gebeld. Oh, je hebt het hartstikke druk natuurlijk. Ja. Hey, um, ja. Ik heb een aantal dingen waar ik uh, eigenlijk met je over wilde praten. En ik hoop dat we het, het halen.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 En die uh, vergeleken het al met uh, zo'n dreinend kind in de supermarkt... wat op de grond uh, aan het stampen en uh, aan het zeeuw is... wat zijn zin uh, niet krijgt. Ja, daar is het mee te vergelijken. Dit is een klein kind uh, die zijn zin niet heeft gekregen. De Zandvoortse raad heeft unaniem gekozen om met ZFM door te gaan. Uh, ja, en daar willen zij zich niet bij neerleggen in Haardem... omdat ze liever uh, Zandvoort hadden overgenomen. Ja, nou zie ik in die brief hè, een aantal knip- en plakwerkjes... En daar komt inderdaad mevrouw Guernason uh, en uh, mevrouw Koper van het uh, van PvdA redelijk in beeld. Dat wordt toch erg op de persoon gespeeld. Uh, gaat mevrouw Guernason daar nou wat aan doen, denk je? Nou kijk, het is voor haar natuurlijk vrij lastig om dat ook te doen, doen. Zij is de persoon die aangevallen wordt. Mm -hmm. um, en met, samen met anderen overigens. Ik ben wel blij dat de burgemeester heeft ook gereageerd. Ja, die heeft een brief op, op poten heeft, gestuurd naar... Die heeft een brief gestuurd en ik heb ook meteen tegen de burgemeester gezegd dat ik het een hele goede brief vind. Ik ben het daar volledig mee eens. Dat dit gewoon een manier van werken is die niet kan. Ja, de inhoud van de brief komt er een beetje in het kort op neer dat het inderdaad niet kan. En dat hij eigenlijk hij wel, wel verwacht excuses. dat 105 excuses daarover gaat maken. Ja, en dat lijkt me ook volledig terecht als ze dat doen.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 Ellenlange betogen, die soms toch wel een beetje bezeiden het onderwerp gaan. Kan dat niet terug naar één avond, bijvoorbeeld door de spreektijd in te voeren, wat in Haarlem al gebeurt? Hè? Of zou de voorzitter wat, wat meer erbovenop moeten gaan zitten? Nou, kijk, je merkte, laatst ging de voorzitter, die probeerde de tijd echt heel scherp te bewaken. En zelfs vergeten te zeggen, nou, laten we maar geen interrupties meer doen, want we zitten met een volle agenda.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 Ja, en hij vertelde ook dat het uh, minder efficiënt was... om dan op twee locaties uh, uniformen en uh, wapens en dat soort dingen te bewaren. Um, ik vind ja, dat, nou, dat vind ik vind een beetje een vreemde hangen uniformen in de hele wereld. Zijn in antwoord genoeg ruimtes leeg op de ja. gemeente waar je gewoon kunt omkleden, volgens mij. Dus ik denk dat daar nog wel een efficiëntie winst uh, te halen is. Ja. Is daar ook voor jullie, uh, gaan jullie daarop door? Want het is niet de enige partij die die opmerking maakt. Nee, dat lijkt me net een van de onderwerpen voor de raadsvergadering volgende week.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 Iedereen ja. uh, vol goede moed naar het strand. Uh, heb je collega's gesproken die alles nog helemaal op moeten bouwen? Um, ja, uh, ja, klopt. Kendrick van Havana. Mm -hmm. Die heeft natuurlijk, uh, maar ja, die is ook, uh, die, dat is wel eentje die met ongeveer uh, met de meeste, bijna de meeste ervaring op het strand uh, zit. Hè, dat is volgens mij het Jeroen zit er volgens mij het langst op dit moment. En dan komt volgens mij daarna Kendrick van Havana. Ja. Dus ja, die heeft zoveel ervaring, die heeft dat echt nood time staan. Ik was vanochtend even met het hondje lopen, toen zag ik ook dat tent 6, tent 6 stond ook alweer helemaal. Nou, oh, dat, uh, dat is snel. Ik, ik was hier daar uh, zondag en toen was het nog een, uh, een schoongeveegde plaat. Ja. Nee, ja, we doen het allemaal al wat aardig wat jaantjes. We hebben er redelijk snelheid in ondertussen. Ja, ja dan, uh, dan gaat het goed. Is er alweer een beetje overleg uh, tussen de strandtenthouders? Dus uh, de stranduithouders onderling overleg valt nog, valt nog wel mee. Maar we proberen ze eigenlijk ook als bestuur van de standpaksvereniging in deze periode zo min mogelijk was te vallen, Omdat iedereen toch erg druk is met het bouwen en al afspraken maken voor het nieuwe seizoen, de milieukaarten en, nou, enzovoort. enzovoort. Ja, ik, uh, ik, ik wil eigenlijk een beetje die kant op, omdat iedereen natuurlijk vol enthousiasme met zijn strandtent bezig is. Uh, uh, degene die een glas weggehaald hebben, het hun glas weer terug er wordt schoongeveegd. Uh, binnenkort zullen er ook weer wat stoeltjes komen. Maar ja, <clears throat> ja, er is voorlopig nog geen uitzicht dat de horeca open mag. Nee. En daar. Uh... Nee, dat klopt. Dat is zo een beetje een gekke situatie weer. Nou ja, dus, hè, ondertussen, vorig jaar hebben we natuurlijk eigenlijk hetzelfde, uh, hetzelfde gehad. Mm -hmm. Maar het is wel raar. Je bent inderdaad hard aan het bouwen. Alleen, uh, ja, je weet nog niet precies... Uh, voor, uh, voor wat, wanneer, zeg maar. <coughs> Erg onzeker nog. Nee, daarom. Dan uh, komt dat vanzelf zelf wel in, uh, in jullie overleg uh, terug. Nou, uh, was het vorig jaar een heleboel met uh, to-go-luikjes. En ja. dat was natuurlijk een, een, een opstart to-go-luikjes. Nu weet iedereen uh, hoe dat werkt. Ga, gaan jullie dat nou uitbreiden? Dat je ook wat, wat kan eten en, uh, en zo? Uh, er, zijn al, er zijn al een heel aantal zijn al open met, uh, met de takeaway met luiken uh, ik zag toevallig vandaag mijn buurman, Meijer aan die, uh, daar kun je nu poffertjes halen. Oh, die is te vroeg bij. En, uh, ja, dus het is dus echt, uh, ze doen, uh, ze, we gaan allemaal een beetje creatief uh, wat bedenken, zeg maar. Dus uh, ja, dus je ziet toch dat er een hoop, ik zag ook dat het, uh, op het Happy de, de, de takeaway lijken ook alweer open. Vogels heeft ook een apart barretje die gezet zag ik, om dat te gaan doen. Dus ja, nou, we dus het we zijn misschien... het toch allemaal, dus we denken dan, als je zo'n beetje wat kan doen.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 Um, ja, ja, dat is zeker. Ja. Nee, er beginnen toch alweer uh, behoorlijk wat uh, aanvragen van feesten en partijen. Dat is alleen heel erg, uh, ja, het is heel erg lastig. Dus je bent aan het plannen. En uh, maar je weet eigenlijk al dat er een hele grote kans is dat het uh, En, en dan, dat dan geef je van tevoren bij de klant aan, we doen het graag, maar als het niet kan, dan kan het niet. Ja, precies. Ja, nee, ook wij moeten ons gewoon aan de regels houden die ons opgelegd worden. Dus als het niet mag, dan mag het niet. Okay, maar nou. als het zodra het enigszins mag, ja, dan staan we er natuurlijk. Uh,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 En uh, we, zitten, we zijn er weer doorheen. Ik heb nog een ja, agenda. hebben we eigenlijk niet. De pluspunt is zeer beperkt. De blauwe tram is beperkt tot een aantal dingen. Kijk zeker naar de huiskamer voor de jeugd. Als je daarheen wil, bel even op. Mocht je andere vragen hebben voor Pluspunt, bel ook gewoon op. Er zat een luisterend oor daar aanwezig. Uh, wees in ieder geval van het weekend voorzichtig met de sneeuw. Maar geniet ervan. Ga lekker naar buiten. En uh, ja... Het is inderdaad wat Niels zegt, al een tijd niet gebeurd. En nu kan je dat weer uh, van genieten. Um, de techniek nogmaals is gedaan door Thomas de Jong. En de muziek werd gecomponeerd door Kort Draaier. Gert van Kuik heeft de redactie gedaan. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend. En tot volgende week. And I can't relax, I can't sleep, cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life why.